Kamp heeft tot nu toe tien aanvragen voor werktijdsverkorting gekregen. Om in aanmerking te komen moeten bedrijven aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de werktijdsvermindering minstens 20% zijn... en moet die minstens 2 en maximaal 24 weken duren. De totale EX-schade was begin deze week al opgelopen tot 150 miljoen euro. Bij Muntendam in Groningen is een zesjarige jongen zwaar gewond geraakt door een vuurbal. Die ontstond toen een sproeiarm van de trekker waarop hij zat een hoogspanningsmast raakte...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 Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan twee files, beide veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt de Hoek, 2 kilometer. En op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Driebergen en Bunnik, 3 kilometer. NOS, NOS, NOS Radio Langs de lijn met Menno Reemeijer. Goedenavond. PSV wilde Stijn Schaars en Schaars wilde naar PSV. Maar het werd... Sporting Lissabon. Als PSV slagvaardiger was geweest, dan had ik misschien wel daar om de tafel gezeten. En dan weet je nooit hoe het gelopen was. Maar zo is het niet gegaan en uh, ik ben heel blij uh, met Sporting. Het WK Beachvolleybal werd een mislukking voor de Nederlanders. Zowel bij de mannen als de vrouwen waren we favoriet, maar maakten we het niet waar. De verklaringen. Zij spelen een hele goede wedstrijd. Misschien uh, niks te verliezen, ik weet het niet. De druk lag, uh, lag veel bij mij en ik had moeite om... Uh... Ja, om daarmee om te gaan vandaag. En straks een reportage over de VVCS. De vakbond voor voetballers bestaat 50 jaar. Reden ook voor een boek. En wie nam een exemplaar in ontvangst? Ik ben eigenlijk blij dat ik de inhoud niet ken. Want al die mensen die ze wilden interviewen zijn dood. Dus anders was ik dood geweest. Louis verhaal dus. Dat er meer. Tot 11 uur in deze uitzending van o Langs de Lijn. Ja, maar eerst dus toch niet naar PSV. Ondanks dat Stijn Schaars eerder liet weten... dat hij de overstap van Alkmaar naar Eindhoven zag zitten... wordt het toch een buitenlands avontuur. En wel Sporting Lissabon. Vanavond kwam Schaars terug op Schiphol. En Jeroen Stekelenburg wacht hem daarop. Heb je een hele hectische dag gehad? Uh, twee. Twee hele hectische dagen. Maar ja, wel uh, hoopvoldoening natuurlijk. Uh, als je bij zo'n mooie club uh, drie jaar contract kunt tekenen... dan, uh, ja, dan heb je een hoop tevredenheid. Gefeliciteerd daarmee. Wat is er de afgelopen twee dagen allemaal gebeurd? Ja, ze maakte eerst kenbaar dat ze inderdaad uh, interesse hadden in mij. En dat uh, bleek al uh, vrij snel dat het uh, serieus was. En ze wilden het liefst zo snel mogelijk dat ik uh, overkwam daarheen. En uh, ja, dat heb ik samen gedaan met, uh, met mijn zaakmannemer en, en mijn vriendin. En uh, we zijn aan de slag gegaan. En wist je het zeker toen je daar eenmaal zag, dit is de club waar ik wil spelen?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 Frontdoor, but nobody's in, and nobody's home till.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 is the live. De afgelopen twee dagen heeft het bestuur van de UEFA in het Zwitserse Union vergaderd. Een van die bestuursleden is KNVB-voorzitter Michael van Praag. Meneer Van Praag, goedenavond. Goedenavond. Weer terug uh, in Nederland. Uh, heb ik, ik, ben weer, ik ben weer terug in Nederland. Dat, ja, is, dat is weer fijn. Uh, <laughs> veel besproken neem ik aan de afgelopen twee dagen. En, en onontkoombaar op die agenda, denk ik ook uh, ja, de problemen bij de FIFA en de bijeenkomst van 1 juni. Uh, uh, afgelopen 1 juni. Wat is daarover besproken? Ja, wij, uh, wij hebben gezegd met elkaar, met het uh, UEFA-bestuur... dat we toch wel willen dat de dingen die daar door meneer Blatter zijn gezegd... dat die ook echt worden uitgevoerd. Dus wij hebben een, een perscommuniqué uh, uh, gezonden, maar ook een brief naar de FIFA... waarin we hebben gezegd van nou, oké... Okay, uh, we hebben vertrouwen in, uh, in de maatregelen die je hebt aangekondigd... maar we willen wel binnen drie maanden vanaf nu willen we ook echt resultaten zien. Ja. Dus we hebben, we hebben druk uh, en we hebben ook gezegd dat we, dat we dat blijven controleren. Dus we hebben wel druk op de ketel gezet nu dat het niet bij voornemens blijft... maar dat we echt binnen drie maanden horen wat er nou precies gaat gebeuren. Ja, maar niemand binnen u even kan blij geweest zijn... met wat er zich daar de afgelopen week heeft afgespeeld. Nee, natuurlijk niet. Maar uh, uh, dat is het natuurlijk ook niemand. Uh, ja. Kijk, er wordt geen enkele Europeaan genoemd als het gaat om... Uh, om, om, om, om verd verdachtmaking met betrekking tot corruptie. Uh, maar hun collega's wel. En daar zijn ze natuurlijk ook zelf uh, enorm van geschrokken. Ja, tot, tot ja. aan de hoogste baas hemzelf aan toe natuurlijk. Uh, uh, Blatter. Ja. Ja, maar kijk, van Blatter, daar wordt altijd wel heel veel gezegd. Maar van Blatter is nog nooit wat bewezen. Nee. En we moeten natuurlijk wel uh, zorgen dat we wel reëel blijven. En ik vind het prima om, uh, om iemand te beschuldigen. Maar dan moet je natuurlijk wel bewijzen hebben. En tot op heden zijn die er gewoon niet. En ook in de tijd niet met uh, de ISL, het marketingbureau... Er is zes jaar is er een, lang is er een onderzoek geweest van de Zwitserse justitie. En, ja, en, en de beschuldigingen die, of de verdachtmakingen... in de richting van Blatter zijn toen allemaal weer licht. Ja. Dus... Maar, maar dat zorgt er ook voor dat iedereen met droge ogen uh, hem heeft kunnen herkiezen? Nou, zo is het niet gegaan, hè. Oh. Uh, er uh, is best heel veel twijfel en uh, het, het ging niet zozeer om Blatter. Blatter was de enige keuze en uh, als iedereen Blanco had gestemd... en er was er één geweest die wel op hem had gestemd, ja. was hij het ook geworden. Het ging meer om, uh, om de maatregelen die hij heeft aangekondigd. Ja. En omdat het, hij het congres daarover heeft laten stemmen, werd het ook een opdracht... en kunnen wij als leden van de UEFA nu ook echt controleren en hem op aanspreken... dat die dingen ook inderdaad gebeuren. Nou, en vandaar ja. dat wij nu bij de, in het UEFA-bestuur nog eens extra druk op de ketel hebben gezet door hem... Uh, die te In september, uh, dan is weer een vergadering uh, van de UEFA. En dan zal het besproken worden of die maatregelen ook echt allemaal zo uitgevoerd zijn. Want dan zijn we drie maanden verder. Ja, precies. Ja. precies. Uh, andere zaken die besproken zijn, want we kunnen ja, nou, heel lang over die FIFA... Ja. maar dat is natuurlijk al het nodige ook over gezegd. Ja, daarom, daarom de voorbereiding op het EK in Polen en Oekraïne. Nou, eerst wil ik even melden dat wij uh, sinds vandaag ook een vrouw in het uh, UEFA-bestuur hebben. Uh, die is niet gekozen door de bonden, maar wij hebben zelf een, een, een dame uitgenodigd, de voorzitter van de, voetbalcommissie, van de Vrouwenvoetbalcommissie, Karen Espelund, dat is de vorige General Secretary van de Noorse Bond. Die is nu lid van ons, dus daarmee zijn we echt. Uh, trendsetter. Uh, ik zal wel wat punten noemen. In 2011? Ja, zeker. Nou, ja, het komt er ook niet veel voor dat, uh, dat vrouwen in het bestuur zitten. Daarom is nee. het juist een heel goed teken dat het moet. Maar ja. nou, we hebben het gehad over de financiële distributie van uh, de, uh, de euro 2012. Hè. Daar is 196 miljoen euro beschikbaar voor de landen die daar aan meedoen. Ja. Nou, we hebben al op het internet kunnen zien dat als Nederland de finale zou halen en winnen, ja. dan praat je wel over een, over een bedrag van 20 miljoen. Dat is een hoop geld. Ja. We hebben het gehad over uh, de internationale voetbalkalender. Wat ook belangrijk is om te weten dat er momenteel in Mexico een probleem is voor het toernooi onder 17. Daar vinden de wereldkampioenschappen ja. binnenkort plaats. En er zijn dus vijf Mexicaanse uh, jongens zijn geschorst vanwege uh, uh, dat er een bepaald uh, verboden middel in hun bloed zijn. Ja, klembuterol. Dat, blijkt... dat, ja, dat, dat, dat vraagt die jongen de... van PSV uh, erbij. Ja, uh, ja precies. Ja. En dat blijkt te komen door het ja. eten van geïnfecteerd vlees. Ja. Dus daar hebben we ook wat aan moeten doen. En wat natuurlijk heel belangrijk is... Uh, we hebben de finale steden voor 2013 bekendgemaakt. Ja. We gaan met de Champions League naar Londen. Weliswaar is dat een uitzondering, omdat ze het net hebben gehad. Maar de Engelse bond bestaat 150 jaar. Nou. En ook 150 jaar geleden zijn de voetbalspelregels daar bedacht. Dus we, vinden, we vonden wel dat we voor die Engelsen iets extra's moesten doen. En de Europa League die komt naar de Amsterdam Arena. Kijk. En de Supercup gaat naar Praag. Is, is dat een beetje een persoonlijk succesje, als ik vragen mag? Nou, een ja, persoonlijk succesje. Kijk, uh, Nederland heeft al heel lang geen finale meer gehad. En wij wilden ons, ons, dus ons kandidaat stellen... Nou, de Kuip heeft geloof ik al zeven keer een finale gehad. VSV-stadion één keer. Ja. Maar wij hebben de Arena-kandidaat gesteld... Omdat, het, omdat die de komende jaren verbouwd gaat worden. En het dan eigenlijk weer een heel vernieuwd state-of-the-art stadion is. Dus dat vonden wij wel... Een... Ja gelegenheid om tegen u even te zeggen... jongens, dat is iets bijzonders. Uh, doe het anders een keer in Amsterdam. Nou, dat hebben ze ook uh, gedaan. <laughs> ze hebben naar u geluisterd. Heel goed. Ja. Uh, heel even terug snel naar, naar, naar, naar die club in Mexico. Uh, het nationale elftal. Want u zegt, daar hebben we dingen voor geregeld. Uh, wat ik begrepen heb, is dat ze vijf nieuwe spelers mogen oproepen... of is er nog meer geregeld? Nou, wij moeten vooral regelen dat uh, spelers van de onder-17 van Nederland... maar ook van andere landen, wanneer die daar vlees eten... Dat die dan niet de kans loopt om geschorst te worden. Dus ja. uh, we hebben de, de FIFA opgeroepen om maatregelen te nemen om dat te voorkomen. Dus dat als je betrapt wordt op klembuterol, dat, dat je dan niet bestraft wordt? Of dat je daar nou, nee, andere vlees maar moet dat eten? Je, dat, dat, je, dat je dus goed, uh, goed zorgt dat je, dat je het juiste vlees eet. Ja, ja. En het zou ook wel eens kunnen zijn dat er dan, uh, dat heb ik tenminste begrepen, dat er misschien een advies komt. Om wanneer men vlees eet, om daar een monster van te bewaren en dat, uh, de, oh, dat ja. in te vriezen. Zodat je in ieder geval kan bewijzen waar het vandaan gekomen ja. is. Maar het is wel nee, een probleem. Ja, dat mag je wel zeggen. En, nou, en, en dan hebben wij nog een heel ja? groot succes. Want wij hebben een jeugdleider en een jeugdtrainer bij de KNVB. John de Loze. En die is uh, door het uh, UEFA-bestuur gekozen tot de beste jeugdleider en jeugdtrainer van uh, Europa. Dus die krijgt dit jaar een prijs. En dat vinden wij voor hem, maar ook voor de KNVB natuurlijk ja. een. Uh, Hartstikke mooi succes. Nou dus nou, dat is het al zo'n beetje. Ja, nou nee, niet helemaal nog. Oh. Uh, want er is ook gesproken over het incasseren van de opzettelijke gele kaart, heb ik dat goed begrepen? Ja, daar is wel over gesproken, maar daar zijn geen beslissingen oh. over genomen. dacht want, dat het strenger bestraft zou worden. Uh, ja, dat is ook wel de bedoeling. Uh, alleen uh, als je dat gaat invoeren, dan moet je wel weten hoe je dat invoert. Dus uh, het is nu teruggewezen naar de club Competitions Committee. en die komen in, bij de Supercup in, uh, in augustus weer bijeen. En dan zullen we daar met een voorstel moeten komen voor het uh, UEFA-bestuur. En dat is dan weer daarna. Ja. Nou, 22, 23 september heb ik in de agenda staan Limassol-Cyprus. Dan is weer, voor de volgende dan vergadering? Dan is er een volgende vergadering, dat weet je goed. Nou ja, prima. Dan gaan we de 23 e bellen... of de FIFA zich inderdaad aan alle afspraken heeft gehouden. Ja, dat is helemaal goed. <laughs> Zeker. Meneer van Praag, fijn weekend. Dank u wel. U ook. Goedenavond. Dag. Sport kort. Alweer succes voor de Nederlandse wielerploeg Vacanso in de ronde van Zwitserland. De Belg Thomas de Gent won de zevende etappe. Voor de slotklim sprong hij weg uit een koproep en wist op die klim uit de greep van Andy Slek te blijven. Ik dacht dat hij me in de final kilometer me Maar ik ging gewoon volle gas, probeerde in the front te blijven. En ik ben blij dat het heel goed op Belgische scholen is niet al te best, mag je haast denken. Uh, maar wel een mooi succes natuurlijk. Rabo-renner Laurens ten Dam verloor zijn groene bergtrui aan uh, Andy Slek. Dat nog wel. En Damiano Cunego blijft de leider in het algemeen klassement... gevolgd door de Rabo-renners Mollema en Kruiswijk op plek 2 en 3. In de ster tour hier in land ging de zegen de derde etappe... naar de Argentijn Juan José Haedo. Hij was de sterkste in de massasprint. De Duitse Patrick Gretsch behield de leiderstrui. Steven van Dijk raakte zijn leiderstrui juist kwijt. In de Route du Sud moest hij zijn trui overdragen aan de Fransman Chateau... die de tweede etappe, en dat was een bergrit, won. Apeldoorn zal eind oktober gastheer zijn van het Europees kampioenschap Baanwielrennen. Begin dit jaar werden de wereldkampioenschappen ook al in het Omnisportcentrum in Apeldoorn gehouden. En de Internationale WielenUnie heeft Rotterdam nu aangewezen als organisator... dat is weer een ander toernooi... de Internationale WielenUnie heeft Rotterdam aangewezen als organisator voor het WK BMX van 2014... Wielrenners die de dopingregels overtreden, mogen na hun actieve carrière geen begeleidingsrol bij, het wieler, bij een wielerteam vervullen. Dat heeft de UCI besloten en die regel gaat op 1 juli in. En dan hebben we nog uh, een turnbericht van Turner. Juri van Gelder heeft zich afgemeld voor de Nederlandse Turnkampioenschappen. Aankomend weekend is dat in Heerenveen. Van Gelder wil zich richten op zijn trainingen voor de WK-kwalificatiewedstrijden. Eerder zegt Jeffrey Wammers ook al af. Dan gaan we naar het uh, tennis in Rosmalen? Want er werd weer gespeeld. We gaan naar de finales toe het toernooi. Vandaag steden zowel de mannen als de vrouwen om die finale plaatsen. En verslaggever Jan Roels vertelt hoe dat uitpakte. Bij de vrouwen. Vandaag een halve finale. Die is gespeeld tussen Romina Oprandi, de Italiaanse. Een qualifier die zonder setverlies in de halve eindstrijd is gekomen. En zij speelde de halve finale tegen Jelena Dokic. Een ervaren grasspeelster, de Australische. Zes titels heeft ze gewonnen in haar carrière. Inmiddels 28 jaar. En Dokic wint de eerste set met 6-4. Maar in die eerste set was Oprandi al een keer ten val gekomen op haar linkerpols. Daar werd ze aan behandeld. En eigenlijk kon je toen al. Zien dat het niet verder ging met de Italiaanse. Ze hield nog wel vol. verliest dus de eerste set 6-4. En bij een 2-0 achterstand in de tweede set moet Oprandi opgeven. De andere halve finale ging tussen Roberta Vinci, de Italiaanse, als zevende geplaatst. tegen Dominica Sibulcova. En Vinci ja, die speelt eigenlijk het hele toernooi al fantastisch tennis. Zwingt de eerste set met 7-5 en de tweede met 6-1. Sibulcova dus naar huis. En dus een finale morgen tussen Roberta Vinci. En Jelena Dokic. En dan gaan we nu naar de mannen. Daar moest uh, Marcos Bagdatis vandaag overwerk leveren. Want hij kwam om 11 uur op de baan voor zijn kwartfinale partij tegen Dennis Gremelmaier. die partij was blijven staan omdat hij op donderdag niet kon worden gespeeld vanwege de regen. Bagdatis dus de baan op en wint gladjes 6-1, 6-0 van Gremelmaier. De Duitser geen schijn van kans. En vervolgens moest Bagdadis, na anderhalf, twee uur wachten... spelen tegen Ivan Dodig de Kroaat. Die had zijn kwartfinale daarvoor gespeeld, was dus uitgerust. En het was te merken, Bagdadis niet helemaal fit meer. Niet helemaal scherp meer op zijn verjaardag trouwens. Verliest de tiebreak van de Kroaten in de eerste set. En eigenlijk was het in de tweede set gebeurd met Bagdadis. Zijn service liep niet meer zo, ging veel fouten maken, werd gebroken. En Dodig wint de tweede set met 6-1. Dus de Kroaten, toch een beetje een laatbloeier... op zijn 26e in de top 100 gekomen. Morgen in de eindstrijd. En tegen wie dan? Gelijktijdig met de halve finale Bagdad is dodig... speelde Xavier Maliz tegen Dmitri Toussounov de Rus. Maliz, een goede grasspeler, die had gewonnen van Huta Galung hier... verliest de eerste set van Toussounov 6-3... En Tussenhoff had bij 5-4 al een matchpoint, maar dat wist Malies weg te werken. En uiteindelijk wint de Rus toch de tweede set in een tiebreak 7-6 dus voor Tussenhoff. En hij dus in de eindstrijd tegen Ivan Dodig. Ze hebben nog nooit tegen elkaar gespeeld. Het is hun eerste duel. En wat ook aardig is, is dat beide spelers debuteren in Rosmalen. En staan dus in de eindstrijd morgenmiddag. Dat zei Jan Roels. Overigens is er ook geloot voor Wimbledon. Het Grand Slam toernooi dat maandag begint. De enige Nederlander in het schema is Robin Hazen. Hij speelt de eerste ronde tegen de Spanjaard Riba. Dat is de nummer 65 van de wereld. biedt perspectief, denkt trouwens. Igor Zijsling kan zich nog voor het hoofdtoernooi plaatsen. Dat moet hij dan doen via de kwalificaties. En zoals het er nu uitziet, speelt hij morgen eh, daarvoor. Opvallendste partij in de eerste ronde is die van Nicolas Mahout... tegen John Eschne. Eh, die twee die stonden vorig jaar... Ook in de eerste ronde tegenover elkaar. Misschien weet u het nog, nou dat moet haast wel. Eh, want zij speelde toen de langste tenniswedstrijd ooit. Ruim 11 uur. Isne won toen uiteindelijk met 70 tegen 68. What you gonna do? What you gonna do with people like that? What you gonna say? What you gonna say that'll make them change their ways? Who you gonna find?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 Jonathan Jeremiah en Happiness: Het was geen beste dag. Op de wereldkampioenschappen beachvolleybal in Rome. Tenminste voor de Nederlanders. En dan drukken we ons nog zachtjes uit. Zowel bij de mannen als de vrouwen waren de Nederlanders favoriet. Maar het ging al snel mis. Eerst reinde de nummer door. Die met Richard Schuil de poel glansrijk won. De drie zegens. Maar in de knock out fase meteen werd uitgeschakeld. En dat was zuur. Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, dat is gewoon. Uh, poel winnen. En uh, dat is ons al eerder overkomen. En dan uh, krijg je nummer drie uit de andere pool. En, uh, ja, kijk, het is, kijk, de, de, de verschillen zijn enorm klein uh, bij alle teams Dat is een ding wat zeker is Maar ja, wij waren natuurlijk wel favoriet hier En uh, ja, gewoon niet, niet goed genoeg gespeeld Zo simpel is het Zij spelen een hele goede wedstrijd Misschien uh, niks te verliezen, ik weet het niet Kan meegespeeld hebben Maar wij, wij halen ons eigen niveau niet En daarom verliezen we de wedstrijd het is zonde. Zij hebben inderdaad sterk gespeeld, kun je zeggen. Uh, ze hebben op een gegeven moment jou op de, op de korrel genomen. En je kwam er niet meer doorheen. Zelfs met tactische ballen, die hadden ze. Ja, nee, dat, uh, dat is natuurlijk met beach volleyball altijd zo. Dat ze vaak één een iemand eruit uh, pikken. Uh, ja, ik, uh, het was te wisselvallen gewoon. Ik heb uh, een paar goede fases gehad. Eind tweede set dacht ik echt van... Uh, we gaan hem er nog uitslepen. We kwamen nog op een setpoint. En uh, ja, volgens sla ik, uh, ik... meen een bal, een korte bal in het net. En... Uh, en ik laat me eens op de achterlijn. Ja, het is gewoon knullig. Maar ik vind dat we het gewoon niet verdienden om te winnen. We hebben de wedstrijd, we hebben niet, de wedstrijd niet gehaald. We hebben het laten gebeuren. En zij, ja, zij waren gewoon agressiever in alles. En ja, ik kan er verder niet veel van maken. In de poolfase waren jullie inderdaad sterk bezig. Alles met 2-0 en redelijk goede cijfers. Dus een goede loting. En dan krijg je toch zware tegenstanders. Was dat niet enorm balen? Nou goed, ik, ik vind dat we niet mochten klagen hoor, met deze tegenstander. Uh, je weet gewoon dat, uh, wat ik al zei, dat de verschillen klein zijn. Uh, het, ja, het voordeel in die zin is niet heel groot als je eerst in de pool wordt. Want je kunt, uh, als er in een andere pool uh, een, een favoriet uh, wat loopt te klooien, dan krijg je al, kun je al pech hebben. Maar ik vond dat, uh, dit geen slechte loting. Uh, ik vond dat we deze gewoon moesten winnen. En uh, goed, verderop in het toernooi was het dan wel zwaar geworden, maar... Uh... Ja, we hebben in de pool met name tegen de Brazilianen, die waren dan een poolhoofd bij ons. Dat was echt een goede wedstrijd van ons. En die andere twee die wonnen we gewoon omdat we beter waren door niet groot te spelen, vond ik. Maar ja, tegen de Brazilianen heel goed gespeeld. Dus het zat er echt in. En eigenlijk we hadden we wat moeite in de aanloop... Naar het seizoen. We, we, de eerste drie toernooien waren gewoon niet goed. En uh, vorige week hebben we voor het eerst uh, dat er echt uh, structuur in kwam. Dat we echt go goed begonnen te spelen. Dus, ja. Ook een beetje een van jouw blessure neem ik aan. Ja, dat, dat, dat het zo lang duurde voordat wij weer op niveau waren wel. Dat heeft zeker mee, mijn voorbereiding was gewoon uh, niet ideaal. Maar uh, vorige week hebben we goed gespeeld in Peking. En uh, in de pool hele goede fases gehad. Dus ja, het zat er gewoon wel in om hier uh, een mooi resultaat te halen. Nou, niet, ge niet, ge niet gelukt. Het seizoen is nog lang en uh, het doel is nu uh, kwalificatie voor uh, Londen. En uh, zullen we nog behoorlijk aan de bak moeten. En dat zei er nummer door tegen Ayot Kloosterboer. De favoriet dus uitgeschakeld daar bij de mannen. Nou ja, hetzelfde verhaal bij de vrouwen dan. Want het duo Sanne Keijzer en Marleen van Iersel... ze konden de favorietenrol ook niet waarmaken. Ayot Kloosterboer sprak met Van Iersel. Marleen van Iersel, heb ja, je de teleurstelling inmiddels verwerkt. Ja, nou ja, het zal nog wel even, even blijven hangen. Ze zullen nog wel even flink balen. Maar um, ja, we hebben wel gelijk, gelijk na de wedstrijd, de wedstrijd afgesloten. En um, ja, het is jammer. We hadden meer, uh, meer gehoopt hier. Jullie zaten daar langs de kant. Echt minutenlang. Helemaal niets. Nee, klopt. Dat is ook... Uh, ik denk dat we het allebei even tot ons uh, ja, lieten, lieten bezinken, zeg maar. En... Um, ja, het is gewoon vreselijk jammer. Ja. Hier hadden jullie de kans, hè? Prachtige loting, goed in vorm. Dit was toch eigenlijk de kans? Ja, zeker. Zeker toen we de loting zagen, dachten we van... nou ah, als, we, als we een mooie kans hebben om ver te komen in de WK, dan, dan is dit hem wel. En, uh, maar ja, je moet natuurlijk altijd uh, stap voor stap kijken, wedstrijd voor wedstrijd. En uh, ja, dit waren twee uh, goede tegenstanders die, uh, die het ons heel moeilijk uh, hebben gemaakt. En, uh, ja, ze gaven niks weg. En ze hadden jou op de korrel. Ja, klopt. Ze wisten mij flink onder druk te zetten. En uh, het lukte ons vandaag niet om, uh, om die druk ook bij hun neer te leggen. Dus waardoor zij gewoon vrijheid konden spelen. En uh, ja, daardoor werd het wel erg moeilijk. Een paar dubieuze beslissingen van de scheidsrechter. En toen leek je helemaal in een wak te zitten. Dat, dat duurde vrij lang. Ja, op een gegeven moment als dan dat soort dingetjes tegen gaan zitten... dan... Uh, uh, ja, dat komt, dan, komt er dan ook nog bij. En, uh, maar ja, dat zou niet mee mogen, mogen spelen eigenlijk. En uh, ja, het, uh, de druk lag, uh, lag veel bij mij. En <tossimus> ik, had, uh, ja, ik had moeite om, uh, ja, om daarmee om te gaan vandaag. Het is extra jammer, want um, als jullie deze Duitsers hadden verslagen... was je meteen klaar geweest voor kwalificatie voor de Spelen. Dat is nou mislukt, dus eigenlijk ja, dubbel jammer. Ja, dat is wel dubbele teleurstelling, want dat, dat, dat speelde ook mee natuurlijk, want het was wel onze kans geweest om ons te kwalificeren voor de Olympische Spelen, en, uh, maar gelukkig hebben we nog vier, vier meetmomenten hierna waar, uh, waar we ons nog kunnen kwalificeren, dus uh, daar uh, heb ik nog steeds wel veel vertrouwen in hoor. I'm yours. Rod Stewart, gilt maar even wat na. Het is uh, 5 overal 11. U luistert naar NOS Langs de lijn. De vakbond voor profvoetballers, VVCS, 54 een 50-jarig bestaan. Tegen gelegenheid van dat jubileum verschijnt er ook een uh, boek over de Bond. Het eerste exemplaar was voor de man die als speler en als trainer zijn mannetje stond. Een reportage van Edwin Cornelissen. Ik ben heel blij dat ik jou dit boek mag overhandigen. Lees het terug. Veel leesplezier. Ik ben eigenlijk blij.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 Het zijn de woorden van Louis van Gaal die het eerste exemplaar in ontvangst mag nemen van een halve eeuw op de barricades. De geschiedenis dus van de VVCS. Bert Nederlof is een van de schrijvers. is wel een passende titel eigenlijk, hè? want aan conflicten geen gebrek bij deze spelersvakbond. Nou ja, 50 jaar is natuurlijk een, een heel lang tijdsvak geweest. En in de beginperiode was het vooral heel erg lastig, want niemand accepteerde de VVCS. Want die werden beschouwd als een aantal welschoppers. Kan je zeggen in het begin van uh, die periode dat de VVCS aan de slag ging dat uh, de teneur was ja? voetballers moeten niet zeuren, ze moeten spelen. Ja, dat was precies het verhaal. En daarom is ook die vakbond opgericht. Want ze hadden werkelijk niets te vertellen als je leest wat mensen met boetes en zo. En nou, ze moesten alles maar accepteren, alles over zich heen laten gaan. Dus die vakbond is er wel op, op tijd gekomen, inderdaad. Conflicten over en weer. Eh, vaak natuurlijk ook met de KNVB, Ja, heel vaak met de KNVB. Met name van Jacques Hoogewoon, dat heeft legendarische vergaderingen opgeleverd, bijvoorbeeld. Want hij noemde ze gewoon Nitwitte en tuinkerbouwers. Dat waren gewoon scheldpartijen. Die man was zo ongelooflijk rechts. Die moest niets hebben van. Van invloed van de, van, de, van de voetballers. En op een gegeven moment kwam er zelfs een zetel van de VVCS... in het sexy betaald voetbal. En dat vond hij een verschrikking. vond hij vreselijk. Later wordt de rol van de VVCS toch wat anders. We zien daar de foto van Edgar Davids en Michael Reiziger... het shirt van AC Milan in de hand. En het team van de VVCS op de achtergrond. De VVCS die dus de zaken regelde voor de spelers... omdat ze dachten, Theo van Zeggelen, toenmalig voorzitter... dat jullie het beter konden dan de spelers maken hè? Nou, dat, dat dachten we omdat wij uh, één, de kennis hadden, uh, de juristen. We wisten wat het, waar het over ging, de contracten. En twee, we, we waren een vakbond. Dus uh, we uh, wilden dat het geld uh, niet in de zakken van de makelaars terechtkwam... maar uh, in de zakken van de spelers. Ja. En dat uh, is, uh, was zeer succesvol. Er is natuurlijk, het is, het is jammer, maar in die 50 jaar is daardoor een... een, een, een discussie ontstaan binnen de vakbond, van moeten wij als vakbond hiermee doorgaan? En als we daarmee doorgaan, doen we dan hetzelfde als wat de makelaars doen? Nou, daar was het antwoord nee, dat gaan we niet doen. En daarna is uh, de VVCs om terug te komen op je vraag. Ja. Uh, is uh, weer de vakbond uh, geworden die het altijd is geweest. En dat in moeilijke tijden, want clubs in financiële nood... salarisplafonds die worden aangekondigd... dat gaan natuurlijk de spelers merken, zoals Jeffrey Galata van FC uh, Nou, Als ik vanuit mezelf spreek, en, en met name van de Jupiler League... is het uh, voor de voetballers op, op dit moment uh, moeilijker dan drie, vier jaar geleden... Uh, uh, je ziet dat, uh, dat uh, de salarissen waar jullie dan een beetje op doelen... dat dat uh, allemaal, allemaal teruggaat. En uh, dat er op een gegeven moment uh, keuzes gemaakt moeten worden voor, voor de spelers. Ja, wat ga je doen? Ga je maatschappelijk ontwikkelen? Of ga je, kies je toch voor, voor het profvoetbal? En uh, dat is da de tendens die uh, er nu is. Ja, daar waar eigenlijk in het verleden misschien de sky the limit was. Ja, het was, uh, was toen de tijd uh, een stuk makkelijker. Uh, de contracten werden, werden ja, veel beter af, afgesloten dan dat het nu is. En uh, nu zie je dat... Uh, uh, de clubs ja, die, die gewoon, uh, die trekken de broek in uh, strak aan. En, uh, die geven niet meer uit dan dat ze kunnen. En dat was toen de tijd wel zo. En... en dus is het aan de VVCS anno 2011 met voorzitter Danny Hesp... om spelers te leren omgaan met de nieuwe situatie. Ja, wij proberen de spelers wel duidelijk te maken... dat inderdaad, uh, het, het allemaal minder aan het worden is. En uh, dat spelers ook nu meer moeten nadenken over wat ze willen. En wat ze ook in de toekomst gaan doen. Want echt in de, vooral in de Jupiler League... Uh, gaan de zo heel erg omlaag? En, uh, ook wel in de Eredivisie. En je krijgt een heel groot verschil ook binnen een selectie tussen de, de goede spelers en de wat mindere uh, goden. En daar zit ook al een groot verschil in. Daar moeten spelers ook mee om kunnen gaan. Maar uh, het, het wordt gewoon allemaal wat moeilijker. En, en er moet toch brood op de plan komen. Dus uh, je, je merkt gewoon dat veel spelers uh, meer advies nodig hebben. In deze donkere tijden is er toch reden voor een feestje. Een halve eeuw VVCS. En hoe nu verder in de toekomst. Louis van Gaal, laat de kritische nood vallen. Een tip waar de spelersvakbond zich in de toekomst mee moet bezig gaan houden. Maar wat doen wij? Als VVCS, om het spel het spel te laten zijn. Het edele voetbalspel. Je wil eerlijkheid. En moeten wij die scheidsrechter helpen? Want die scheidsrechter kan het niet meer alleen. Je kan die scheidsrechter niet eens de schuld geven. En waarom is dat niet een. ...doelstelling voor deze VVCS. Danny Hesp, kan je daar wat mee, die tip van Louis van Gaal ...om jullie hard te gaan maken voor de introductie van technologische hulpmiddelen? Ik moet wel zeggen dat de mening van de spelers wel verdeeld is. Dat is ook onder de trainers zo. Kijk, Louis van Gaal predikt invoeren. Er zijn ook trainers die dat niet willen. En waar bepalen jullie dan je standpunt op? Ja, dat is dus heel lastig. Nou goed, we zijn er wel... Uh, hij kaart het nu aan, maar we zijn er wel mee bezig. Hoor, want wij irriteren onszelf natuurlijk ook af en toe aan, over beslissingen of foute beslissingen. En ik feliciteer jullie... Met deze status, met 50 jaar. En ik hoop met Danny erbij dat er nog 50 jaar bij komen. Dank u wel. Louis van Gaal bij het jubileum van de VVCS, de Spelersvakbond. Eh, FC, nee, Almere City FC zo moet ik het zeggen. speelt volgend seizoen gewoon weer in de eerste divisie. Misschien wel een, een zorg minder voor die club. Ondanks de degradatie dit seizoen, zo lost de KNVB het probleem op... na het faillissement van RBC, zo werd vandaag duidelijk. Dick de Boer is daardoor coach van Almere City FC, de, de, de eerste divisieclub. Goedenavond. Goedenavond. Dat klikt nog een stuk beter dan Topklas, of niet? Ja, nou ja, je zegt het, dat is ook zo. Ja. Uh, een felicitatie waard? Ja, nou ja, ik zal me heel uh, bescheiden opstellen. Ja. En, uh, ja, laten we zo zeggen, we zijn er blij mee. En uh, met het feit dat we in de Jubilee En voor de rest is het natuurlijk allemaal een beetje vreemd. Ja, dus, uh, want dat gaat ten ja. koste van collega's, zo moet je het eigenlijk ja, zien, toch? Ja, zo is het ook. Ja. Ik bedoel, dat, uh, dat past. Het is voor ons een leuke uitdaging en uh, nogmaals... Uh, je wil zo hoog mogelijk spelen. En, uh, en uh, maar ja, goed, inderdaad, het gaat de kosten van een, andere, van een andere ploeg en van andere mensen. En ja, dat is toch een, uh, heeft toch een beetje een vervelende bijsmaak. Ja, ja, maar wat heeft het voor gevolgen voor, uh, voor Almere dat het ineens toch in de eerste divisie kan blijven voetballen? Nou, voor ons heeft het niet zoveel gevolgen, omdat wij ervan uit zijn gegaan dat uh, in, het, in, het, in, het, in het, nou ja, zoals ze dat dan zo mooi noemen, een soort vier- of vijf jaren plan Ja, wij gewoon een jaar. Uh, uh, achterstand zouden oplopen en we wilden ervan uitgaan. Het beleid was erop ge, geëind dat we ja, binnen een jaar weer terug wilden wilde zijn. Ja. Dus, dus wij hebben onze... Ja, we, we, we hebben spelers uh, meegesproken en spelers uh, gecontracteerd die, we, waar we ervan uit gingen dat we in de topklasse speelden, maar die ook in de Super League zouden uh, zou kunnen ja. spelen. Dus met andere woorden... Uh, Stel dat uh, de KVB een week voor aanvang van de competitie zegt, nou uh, die in die club is omgevallen, uh, jullie moeten eigenlijk in de Jupile League spelen, ja. dat wij daar dan ook klaar voor waren. Dus ja. zo daar zijn we wel van uitgegaan, waar ja. we natuurlijk ook een tijdje hebben gedacht dat we gewoon, uh, ja, gewoon op Jupil niveau, niveau uh, bezig waren. Ja. En, uh, nee, op uh, op, uh, op topklasseniveau. Dus, dus dus ja, nou, vanaf, vanaf het verhaal dan uh, in de wereld kwam we over RBC. Ja, dan ben je uh, daar toch mee bezig. Ja. En, en... en dat ging ja. natuurlijk vrij snel, dat verhaal RBC. Ja, ja. Toch? ja. ja. Maar uh, heeft dat ook voorkomen dat veel spelers uh, weg zijn gegaan? Want ik kan me voorstellen nee. dat. Nee? Nee, nee? nee, wij hebben, wij hebben zelf uh, afscheid genomen van uh, een groot aantal spelers. Ja. Uh, ja. En, en dat is niet. En, en niet alleen omdat spelers niet goed genoeg waren, maar gewoon omdat er ja, op, op, op, op een aantal. Uh, facetten, de, de balans ontbrak. En uh, nou, er was eigenlijk maar één, in misschien twee spelers die, die, die hun uh, een, een, een, een doorgaan bij uh, Almere City uh, lieten afhangen van het uh, feit dat ze per se jubile league wilden spelen, zeg maar. Ja. Dus dat uh, en al die andere spelers waar we mee gesproken hebben, die, uh, die waren ook enthousiast voor de, voor de topklasse. Ja. Maar die twee die dan uh, eventueel twijfelden, zijn die wel gebleven nu? Of, of zijn die alsnog ja, weggegaan? Die zijn gebleven, ja. Die zijn er spoeling... van ja, ja, <laughs> ja. Okay. Maar dan nou wordt de spoeling ook steeds dunner natuurlijk, lijkt me voor spelers. Het is niet meer zo makkelijk om te zeggen, ik ga weg. Nee, precies. Toch? Dat is ook zo. Ja. Ja. Absoluut. Zeg, en, ja, en dan uh, de voorbereiding voor, uh, voor het seizoen eerste divisie uh, kan gaan beginnen. Wat is de doelstelling? Nou ja, het is altijd moeilijk om... Uh, om uh, om, om, om dat precies te definiëren. Maar onze doelstelling is. Uh, om in ieder geval. Uh, niet voor degradatie te spelen. Uh, wij, willen, wij willen de lat wat hoger leggen. en uh, gewoon uh, gaan voor een. voor een periodetitel. Zeg oh, maar. Nou ja, dat, is, en, dat is ook uh, tamelijk ambitieus? En, ja, dat is tamelijk ambitieus. Dat besef ik ook wel. En dat is natuurlijk een heel ja. groot verschil met. Uh, een periodetitel in de Jubilee League of spelen in de topklasse. Dat besef ik ook heus wel. Maar maar een, een goede serie een keer neerzetten of en of bijvoorbeeld op plaats acht eindigen. Ja, dat, dat, dat, dat, dat moet ja dat moet onze doelstelling zijn. Hoe moeilijk ook, ja, waarom zou je de lat zo laag liggen? Ik vind, ja, als je geen ambitie hebt, kun je wel, dan kun je beter stop. Dan kun je beter meteen de toplas in. Dat moet wel redelijk zijn, dat, ja. dat, dat, dat weet ik ook. Maar we hebben nu ook uh, de laatste zeven wedstrijden uh, hebben we zijn we wedstrijden ongeslagen geweest in uh, ja, waarom zou dat niet kunnen met een versterkte, in onze ogen, versterkte selectie? Nou, in ieder geval, het lijkt me dat jullie een beter weekend hebben dan dat je gedacht had. Ja, dat in ieder geval. Oké, de Boer, hartelijk dank en succes komend seizoen. Graag gedaan. Oké, dankjewel. wel Dag. Not again Ice cream This too shall pass. Maria Mena. Hij is nog niet zo bekend bij het groot publiek Dennis Kuipers. Toch heeft hij een plek veroverd in een sport waar veel mensen van dromen. Kuipers doet dit jaar namelijk mee aan het wereldkampioenschap Rally. En probeert daar onder andere rallylegende Sebastian Loeb... en oud-Formule 1-kampioen Kimi Raikkonen bij te houden. Kuipers rijdt met een Ford die door een Nederlands team wordt gerund. Verslaggever Louis Dekker reed vandaag in de um, Acropolis Rally... een dag mee met teambaas Edgar Nijhuis. Daar gaat ie Goedemorgen Edgar. Goedemorgen. Dit wordt eigenlijk een beetje bij het vakantiegevoel eigenlijk. Ja, de schijnbedrieg. Het klinkt alsof we op vakantie zijn in de buurt van Benidorm. Ja, maar we zitten toch echt in Griekenland in de buurt van Ante Athene. We hebben veel Engelse monteurs bij ons. Die beginnen de nummers onderhand ook te kennen. Het Nijhuis is coördinator van het team waar Dennis Kuipers voor rijdt, rallyrijder Dennis Kuipers. Maar daar houdt het echt in, ja, de hele coördinatie, om hem uh, met zoveel mogelijk vertrouwen in de auto te krijgen, uh, dat hij zich geen zorgen hoeft te maken over uh, de banden, over de brandstof. Eigenlijk moet Dennis gewoon wakker worden, in de auto gaan zitten en aan geen enkele, zich alleen focussen, focus te concentreren op de rally. En alle Zaken die daar omheen hangen, uh, die neem ik hem uit handen. En wat zijn dat voor zaken? Eigenlijk de hele de, de voorbereiding uh, tot op het moment dat hij gas geeft en dat hij weggaat. En nou klinkt dat heel voor de hand liggend, al die dingen die u moet regelen. Maar Rally is best gecompliceerd. Een reizend circus, geen beste wegen, plekken waar geen internet is. Ja, ze bestaan nog. Ja, dat soort dingen komen we tegen. 12, 11, 13, 11 12. We gaan vandaag de Griekse wildernis in, na het feestje gisteren bij de Acropolis. Een feestje dat vooral voorstelt dat de coureur vanaf het podium even een praatje maakt. Een rondje rijdt met de auto. En dat was het dan. Wat uiterlijk vertoon, wat verplichtingen. Vandaag begint het echte. Vandaag begint het echte werk. Tiva 1. Tiva, dat is het plaatje. Tiva is vlak in de buurt, ja. Het is een proef van 23,6 kilometer lang. Die zal beginnen door meneer Loep, De koning, van de, de koning van, de de de van de rally. De Schumacher van de rally. De Schumacher van de rally. Het is onvoorstelbaar hoe, uh, wat de stuurtalent deze man uh, laat zien. En dan mag je altijd beginnen? Dan mag je altijd beginnen, <laughs> ja. Om het voor te doen? Om het voor te doen voor de anderen. Het is niet altijd uh, direct, uh, de, de meest gunstigste positie om te, om te starten als eerste. Vooral de eerste paar auto's die doorkomen. Uh, heel veel stenen op de weg. Uh, oneffenheden. Dus de eerste auto heeft eigenlijk uh, het meeste te lijden omdat hij uh, nou ja, eigenlijk de, de, de, de proeven, de track cleared, zoals dat heet. De proeven uh, nou ja, schoonvegen. Eigenlijk uh, vanaf auto nummer 6 surfen, Er uh, zijn de grote rotsen door de auto's die er al geweest zijn, van de weg afgeketst. Uh, ja, het wordt iets makkelijker als je niet bij de eerste zes auto's zit. Waarom vindt u dit zo leuk? Want ik neem aan dat het een uit de hand gelopen hobby is, toch? Dat moet bijna wel, ja. Nou, waarom is het leuk? Het is leuk, uh, je ziet uh, alle landen, uh, maar niet, niet zozeer vanaf de toeristische kant... maar meer vanaf de, de, echt, de, de binnenlanden. Daar zie je echt het hele land, dus niet alleen het geweldige mooie blauwe strand. Nou ja, en, dat, en daar moeten alle moteurs, uh, die moeten dus 250 kilometer ook rijden, ook door de bergen. En die zien ook uh, eigenlijk het hele land. Dus dat is eigenlijk wel ook, ook heel leuk voor alle ja, jongens van het team... Nu rijden we in de Griekse Rimboe, weliswaar een iPad op het dashboard gemonteerd, iPhone in de hand, voorzien van alle gemakken, maar u heeft er natuurlijk geen fluit aan. Nou, op de iPad probeer ik dus, uh, ik heb een speciale inlogcode van de organisatie, dat ik, ik kan loggen op een website uh, waar ik de, de, de splittijden uh, rechtstreeks op de, kan bekijken. Maar dan moet je wel verbinding hebben. Daar moet je wel verbinding hebben. Uh, dus het is ook altijd een beetje gorgelen van oh hier heb ik netwerk, ga even kijken wat er gebeurt. We gaan dus nu echt de binnenlanden in. <laughs> Gelukkig is deze auto ook uh, helemaal ingericht om uh, te verkennen. Uh, dit is een Mitsubishi EVO10, heeft ongeveer iets meer dan 300 pk. En uh, we rijden hem hier op bestelwagenpannen, die 900 kilo per stuk kunnen hebben. Dus 1, 2, 3 uh, maar ja, dat zal wel goed gaan. <laughs> We gaan echt tussen de boompjes door, hè, nu? Met uh, hoeveel procent omhoog? <laughs> Dit gaat, uh, ik denk wel 25 procent omhoog. <laughs> zeg nog even over dat contact met uh, de coureur. Hè. Is dat niet heel frustrerend? Dat u als het ware de trainer bent, de voetbaltrainer, die de spelers de wei instuurt en dan niks meer kan doen? Ja, maar goed, dat uh, kunt u ook zien bij de voetbaltrainer die langs de lijn staat. Die ook soms roodraal lopen. <laughs> ik heb de volste vertrouwen in, uh, in Dennis' en uh, Rijkers. Dus ik vind dat hij het heel goed doet en hij echt uh, super, super bezig is. Het gaat helemaal goed komen. Zal ik die ene vraag stellen die mijn kinderen op de achterbank ook altijd stellen? En dat is? Zijn we er al? Zijn we er al? Nou, u ziet. Op het we komen in één keer bij allemaal auto's. Ongetwijfeld uh, zijn we nu in de buurt. Even kijken als hij straks langskomt. Het wordt wel even snel genieten, hè? want hij is zo weer weg. Dit is een paar seconden. Het stof reist al uit de bergen. Jij ja, ziet ze echt op een afstand aankomen, hè? terwijl je ze niet ziet. Ja. Enorme stofwolken boven de bomen. Goh, wat hard, hè? Ongelooflijk. <tie> Ik zet even mijn zonnebril op. Niet tegen de zon, maar tegen het zand. <tie> het is ongelooflijk, heel hard, hè? Wat een wagenbeheersing, hè? Dat was lup. Ongelooflijk. Daar word je gewoon stil van. Ja, en ik denk ook dat ze een beetje gek zijn allemaal, hè? Nou, je moet een groot hart hebben. Je moet een heel groot hart hebben. Zo kun je het ook zeggen. <laughs> ja. Goed. Oud-Formule 1 wereldkampioen Kimi Rijkonen is gepasseerd. Dat betekent dat Dennis aan de beurt is. Nu komt Dennis. Even twee seconden uh, met de herslag uh, hier genieten. Zou die ons zien? Ik hoop het niet. Ik hoop dat hij zo gefocust is dat hij geen tijd heeft voor de omstanders. <lacht> Perfect, hè? Perfect. Superlijn hier binnen langs. Super. Zeg, was alles nou nog heel? Alles was heel. Dat kon je direct zien. Of zien, horen. Hoe de auto, hoe, hoe alles eruit ziet. Perfect. Super. So far so good. <laughs> Het genijhuis, coördinator van het Nederlandse Firm Power Tools Rally-team. Dennis Kuipers staat trouwens in de tussenstand van de Kropelus Rally 12e. Andere Nederlander die meestrijdt in het WK-rally... Peter van Merkestein was minder gelukkig. Hij crashte met zijn Citroën en zijn navigator... is met rugletsel afgevoerd naar een ziekenhuis in Athene. We hebben nog wat voetbalberichten tot slot. De voetbalbond van Belize is voorlopig geschorst door de FIFA. Volgens de Wereldvoetbalbond is er te veel bemoeienis... vanuit de overheid met de voetbalbond. Belize trapte woensdag af in de kwalificatie voor het WK-voetbal van 2014. Het won met 5-2 van Montesrat, maar de return komt er voorlopig dus niet. Mexico mag vijf nieuwe spelers oproepen voor de Gold Cup. Dat heeft de FIFA besloten. De Mexicanen zaten met een sterk uitgedunde selectie... nadat vijf internationals werden geschorst vanwege een positieve dopingtest. Daar zat ook PSV'er Francisco Rodriguez bij, ging om een Buterol. David de Fout keert terug naar zijn geboorteland. Na vijf jaar rode jezef ruist hij nu naar Sultenwaardigem... de club van voormalig graafschap trainen... Pascal Bosgaard zoekt het nog iets verder. Hij gaat in Australië voetballen. Bosgaard die sinds 2006 bij ADO voetbalde... tekent een eenjarig contract bij Sydney FC. Het Spaanse Malka blijft maar nieuwe spelers halen. Na onder andere Ruud van Nistelrooy en Joris Matthijs het hebben aangetrokken... versterkte de club zich nu ook met Frans international Jeremy Toulalan. Hij komt over van Olympique Lyon. En Alex McLeish is de nieuwe trainer van Aston Villa. Dat is een opmerkelijke overstap trouwens. Want McLeish degradeerde dit seizoen met Villa stadgenoot en AC van Birmingham City. Bij die club stapte hij trouwens vorige week op. Nou, hebben we alle sportnieuws van deze vrijdagavond gehad. Morgen meer sport vanaf half vijf in het Sportforum. Zometeen met het oog morgen... En dan zit hier Pieter van der Wielen de op het